Kies van Kesteren met het NOS-journaal. De man die de hondenuitlater van Lady Gaga neerschoot... en vervolgens twee van haar honden meenam, heeft 21 jaar cel gekregen. De man viel vorig jaar met twee anderen de hondenuitlater aan. Die werd daarbij in de borst geschoten. De overvallers namen daarna twee van de drie honden mee. Het waren Franse bulldogs die veel geld waard zijn. De daders hadden niet door dat het om de honden van Lady Gaga ging. Ze werden uiteindelijk opgepakt met behulp van camerabeelden. Lady Gaga loofde een half miljoen dollar uit voor de gouden tip. In Arnhem heeft een man met een mes drie uur bovenop de bovenleiding van de trolleybussen gestaan. Rond vier uur vanmiddag klom hij daarop bij het busstation. Om te voorkomen dat hij gewond raakte, werd meteen de stroom van de leidingen gehaald. Nadat hij was getaserd, bespoten met water en beschoten met rubberkogels, liet hij het mes vallen en kon hij weer naar beneden worden gehaald. Bij werkzaamheden voor de Olympische Spelen in Parijs worden illegale ingezet. Dat meldt Dagblad Le Monde na onderzoek. De krant sprak met illegalen die vooral uit Mali komen. Ze werken op het terrein waar het Olympisch dorp wordt gebouwd, ten noorden van Parijs. Ze krijgen 80 euro per dag en hebben geen geldige papieren. In plaats daarvan gebruiken ze bijvoorbeeld de verblijfsvergunningen van landgenoten... die wel legaal in Frankrijk wonen. De Olympische Spelen zijn in 2024. Vanwege de kou hebben honderden dak- en thuislozen in de grote steden gebruik gemaakt van de winterkoude opvang. Persbureau ANP meldt dat op basis van gegevens van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In Amsterdam werden de meeste mensen opgevangen. Daar maakten zo'n 200 dak- en thuislozen gebruik van de winterkoude regeling, die opengaat als het extra koud is. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt. Er valt hier en daar lichte regen. In Zuid-Limburg kan wat sneeuw vallen. Morgen is er zon, vallen er ook buien. En het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Yeah.